Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De uiteindelijke Amerikaanse plannen voor het einde aan de oorlog in Oekraïne... zullen ook elementen bevatten die de Oekraïnse belangen weerspiegelen. Dat zegt president Zelensky. In Geneve bespreken delegaties van de VS, Oekraïne en EU-landen... het 28-puntenplan van Trump voor een einde aan de oorlog met Rusland. Daarin staan onderdelen die nadelig zijn voor Oekraïne... zoals het opgeven van de hele Donbass... Zelensky zei gisteren dat hij met een alternatief plan komt. Trump zegt op sociale media dat Oekraïne niet dankbaar genoeg is... voor de Amerikaanse steun tegen de Russische invasie. Het dodental door overstromingen in Vietnam is opgelopen tot 90. Twaalf mensen worden nog vermist. De overstromingen en aardverschuivingen ontstonden door zware regenval eerder deze week. Tienduizenden huizen kwamen onder water te staan en hebben geen elektriciteit. Ook zijn bruggen ingestort... Drie weken geleden had de regio ook al te kampen met zware regen en een orkaan. Vijftig van de schoolkinderen die afgelopen week bij een katholieke kostschool in Nigeria werden ontvoerd zijn ontsnapt. Dat meldt een lokale christelijke organisatie. De kinderen zouden individueel zijn ontsnapt en zijn nu weer bij hun families. In totaal werden meer dan 300 kinderen en 12 leraren ontvoerd. Het grootste deel is nog spoorloos. Wie er achter de ontvoering zit is onduidelijk. Ontvoeringen in Nigeria zijn vaak het werk van criminele bendes die losgeld willen. In de Eredivisie heeft Feyenoord verloren van NEC. De Rotterdammers kwamen in de eigen Kuip niet verder dan 2-4. Door de nederlaag staat Feyenoord nu zes punten achter koploper PSV en NEC klimt naar de vierde plek. Telstar speelde gelijk tegen RC Utrecht. Het werd 1-1. En eerder vanmiddag won Heerenveen met 3-1 van AZ. Het weer vooral in het noordoosten nog sneeuw of natte sneeuw, maar dat gaat snel over in regen. Vannacht buien en ook morgen overdag bewolkt en buien. Het wordt dan minder koud met 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Helene de geest van de AWD.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 voor deze ontwikkeling? Ja. ja, we hebben natuurlijk als gemeente een woningbouwopgave... en het uh, creë creëren van nu 500 uh, woningen in segment sociaal, duur en middelduur... Mm -hmm. is natuurlijk een fantastische, fantastische boost... Voor, uh, voor iedereen die op zoek is naar uh, woningen, et cetera. Dus uh, laten we hopen dat dit project snel van de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 daar wat meer duidelijkheid en grip op gaan krijgen. Ja. Dus dat zal wel heel mooi zijn wanneer. Ben dit jij daarbij betrokken via de gemeente? Ja. ja. Ja. Nou ja, betrokken in de zin dat de raad is erbij betrokken. Ja, precies. Ja. Ja, jij bent raadslid, raadslid. Nou, ik ben geen raadslid. Je bent kantoorpers. Maar ik ben? Nee, ik ben commissielid nu. Oké. Okay. In de nieuwe samenstelling, zoals je weet, voor deze zesde, ben ik lijsttrekker. Dan heb ik wel weer inderdaad eh, vertegenwoordigd kunnen zeggen. Je luistert naar Regio Radio, een programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. my best, feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending. Zijn eerste boek, Professor Prank, was een groot succes. En daarom komt schrijver Joshua Douglas met Professor Prank, deel 2. Wederom een handzaam boekje voor kinderen met 81 grappen... pranks, moppen en gollen voor in je broekzak. Aanstaande zaterdag is hij te gast bij boekhandel Blokker in Heemstede... En waar hij vertelt over zijn nieuwste boek. Vanavond vertelt hij hier alvast de beste grap. Joshua, goeie avond. Hello. Ja... Ik, ik bewaar, die beste grap bewaar ik toch echt tot het einde. Ik, ik kan je nog ja. heel even nadenken voordat je me met me deelt. Ja. Um, um, wat ik me altijd afvraag. Moet je, moet je grappig zijn om een heel boek te kunnen uh, wijden aan grappen en gollen? Uh, ik denk dat je wel een beetje uh, gevoel voor humor moet hebben. Um, maar het is ook een studie, dus je kunt ook heel veel research doen... naar de grappen die anderen bedacht hebben en gemaakt hebben. Dus, uh, maar het is wel uh, handig om er een beetje gevoel voor te hebben natuurlijk. Want hoe is jouw boek dan tot stand gekomen? Nou, ik, uh, het, het begon eigenlijk al uh, uh, uh, uh, tien jaar geleden toen ik de Vreselijke Tweeling schreef. En dat gaat over een tweeling die heel veel pranks uithaalt. En daar begon ik al met pranks verzamelen en, en erin schrijven... Uh, en de allereerste prankleerling van mijn vader, dat ging, uh, dat ging met ontbijtkoeken, wat je daar een drolletje van kunt maken. En dat je daar een hele leuke grap mee uit kan halen. En toen ben ik jarenlang ben ik altijd uh, uh, grappen in het oog blijven houden en ze verzameld. Totdat mijn uitgever zei: Wil je niet eens een echt prankboek schrijven? En dat is professor Prank 1 geworden. En uh, ja, nu zijn we toe aan het, uh, het tweede deel. En wat is de doelgroep? Nou, dit. Geschikt voor kinderen vanaf een jaar of acht, denk ik, die, die zelfstandig een boek kunnen lezen. Want het is geen voorleesboek. Het is heel belangrijk. Het is niet voor ouders. Je moet het zelf lezen, want ja, uh, je wil natuurlijk niet dat je vader en moeder weten wat daarin staat. Dan is het natuurlijk helemaal geen zin meer, zo'n boek. En is dit ook een hele toegankelijke manier om kinderen uh, en, en, en tieners, want ik denk dat dit een hele brede doelgroep heeft, uh, meer ja. aan het lezen te krijgen? Ja, dat merk ik wel heel erg. Um, als ik op scholen kom, dan vertel ik over mijn boeken en uh, vaak zijn ze wel enthousiast, maar over dit boek zijn ze allemaal enthousiast. En dan willen ze ze allemaal hebben en ik ben wel eens op een school geweest en toen zei ik van nou, hier aan het einde van de, van de dag ben ik in de boekwinkel, kun je een boek kopen? En toen hebben we de hele doos gewoon leeg verkocht. toen kwamen allemaal kinderen, kwamen gewoon na school naar die winkel, want ze wilden hem per se hebben, al die pranks en dat vonden we hartstikke leuk. Wat is, wat is dan uiteindelijk de kracht van het boek? Nou ja, de kracht is dat je er natuurlijk wat van leert. En dat wat je leert is natuurlijk wel heel interessant. Hè? Hoe je nou goede pranks en grappen uithaalt bij mensen. En uh, ja, als er wel een heleboel van die grappen in staan. Ja, dan kan je veel inspiratie op doen. En dan kan je een tijdje vooruit met, uh, met leuke uh, humorvolle dingen. En heb je ook het gevoel dat dit genre een beetje mist in het, in het huidige aanbod? Voor, nou ja, jongeren tussen de 8 en de 18 zogezegd. Nou, er zijn heel veel moppenboeken... He, gewoon over uh, de moppen die je wel kent, hè? moppen tappen. Ja. Uh, daar zijn er heel veel van. Dat is genoeg. Ik zou zeggen prima. Maar uh, dit zijn dan practical jokes, hè? dus hoe je ze in de praktijk brengt, grappen, dit zijn grappen die je uithaalt. En daar uh, is minder van te vinden. Ja. En ho hoeveel komt dan vanuit jouw eigen um, ja, vanuit jouw eigen trucendoos? En hoeveel onderzoek heb je gedaan? Of hoeveel uh, grappen heb je overgenomen? Of pranks heb je geleend van anderen zogezegd? Nou, um, in dit boek staan 81 grappen. Ik heb daar ook een soort van win-actie mee gedaan. Dus ik heb mijn lezers ook gevraagd om grappen in te sturen. Dus daar heb ik er een heleboel van. Um, ik heb er een aantal zelf ook bedacht. Ik weet niet hoeveel, maar een handje vol. En een heleboel behoren ook gewoon tot het algemene ontwikkeling. En, uh, en, en, en veel moet je ook wel research doen. Ik heb ook boeken gelezen die al ouder zijn. Zodat ik ook echt grappen uit de vorige eeuw, diep uit de vorige eeuw heb... Er staan ook uh, wetenswaardigheden in over echte professionele prankers. Dat zijn mensen die er dus ook echt een kunst van gemaakt hebben. Uh, dat, dat, dus die er dus ook echt uh, ja bepaalde beroemdheid mee hebben verworven. Ja. En dan, en dan uh, zit er ook nog iets van een onderliggende les in... en een onderliggende boodschap. Of zeg je, nee, het kan allemaal gewoon een keer. Dat hoeft niet altijd. Nee, dat hoeft niet altijd. Al vind ik het wel heel leuk om... Uh, om af en toe wat leuke weetjes erin te doen. In het eerste deel staat bijvoorbeeld... dat uh, in de Tweede Wereldoorlog... Uh, jeukpoeder echt als wapen is ingezet... door de Britten. Die hebben dat uh, uh, gedropt... Uh, uh, met vliegtuigen en het verzet. Heeft die jeukpoeder toen... allerlei uh, wasserijen binnen gesmokkeld... waar ze uniformen wasten. En dan hebben ze die jeukpoeder... in die Duitse uh, uniformen uh, gedaan. vind ik wel heel leuk. Dat is toch echt uh, geschiedenis, hè? Ja. En, en um, jij hebt zelf kinderen? ja. Yeah. Heb je ook een paar van die grappige pranks op hun losgelaten? Ja, dat heb ik gedaan. En mijn vrouw ook. Oh god. Die werd er helemaal gek van. Maar ik vind wel, ik moet alles eerst uittesten. Dus een prank komt pas in het boek. Als ik ook echt zeker weet dat die werkt. Want er zijn ook pranks die gaan rond. Daar zie je zelfs filmpjes van online. Maar die werken helemaal niet. En dan, ja, dat vind ik natuurlijk jammer. Dat moet wel echt kloppen. Dus ik doe echt heel zorgvuldig onderzoek daarnaar. En ja, je bent nog steeds getrouwd, na al die grappen? Ja, ja, ja. het is uh, nog steeds, uh, zijn twaalf en half jaar getrouwd. Respect. Dus het heeft uh, ons huwelijk uh, heeft het overleefd, ja. Um, en dan, ik zei het ook, begon aan het begin, wat, wat vind jij nou ja. een van de leukste um, pranks in dit geval? Uh, die dat nu ja. in dit deel staat. Ja, in dit deel. Wat ik een hele leuke prank vind, is dat, um, en dit is een, een pranker die dat heeft gedaan ooit, uh, die heeft onder zijn schoenen heeft hij een soort van berenklauwen uh, uh, gebonden en die is daarmee door de sneeuw gaan lopen in het bos, waardoor er dus uh, uh, berenvoetafdrukken uh, uh, voetafdrukken kwamen en nou ja daar, uh, daar schrokken mensen nogal van. Dat vind ik wel een hele leuke pranks om te doen. En er is ook in de geschiedenis is er ook een, een, een, een man geweest uh, of twee mensen geweest die hebben uh, ...die hebben met een nijlpaartenpoot... ...dat was een, een, een nou, dat is heel lang geleden mag natuurlijk nu niet meer... Hè? Uh, of, ...of nee een neushoornpoot was het... ...daar had iemand een prullenbak van... ...en uh, die hebben die, die aan, aan een stok gebonden ...en die zijn toen met z'n tweeën door de sneeuw gaan lopen... ...en hebben dus die, die, die, die, die uh, neushoornpoten in de sneeuw gezet... Uh, ...net zo lang totdat die ergens bij een meer, bij een wak uitkwam... ...en toen dachten dus mensen dat er dus echt een, een neushoorn ontsnapt was... ...uit de dierentuin en in dat wak was gelopen... Ja, dat vind ik wel echt heel leuk. Dat vind ik echt hele grappige pranks. Ja, en dan maar hopen dat het gaat sneeuwen deze winter. Uh, jij bent ja. aanstaande zaterdag, ben je in uh, boek, uh, Boekhandel Blokker in Heemstede. Hoe laat tot hoe laat kunnen mensen, hè, geef je ook een lezing, handtekeningen, wat, uh, wat kunnen we verwachten? Ja, het is om twee uur. Uh, en daar... Uh, uh... Dan geef ik een lezing, ja, ik, ik, ik leer uh, hoe je dat allemaal doet, hoe je pranks uithaalt. Ik vertel ook wat over mijn andere boeken, ik vertel ook altijd hoe ik inspiratie, uh, ja, waar ik dat vandaan haal en uh, hoe ik op ideeën kom. Dus het wordt een, een, een, een verhaal van een, een half uur denk ik en dan ga ik daarna uh, boeken signeren. Joshua Douglas, ik, ik maak er, is het een Engelse naam of Amerikaans? Het is eigenlijk een Schotse naam. Oké. Okay. Maar ik ben wel echt 100% Nederlands. Maar mijn familie komt wel lang geleden uit Schotland. Ja, nee, ik gaf er ook een Engelse twist aan. Maar nu hou ik het gewoon op uh, Douglas. Heel veel uh, plezier zaterdag en dankjewel voor je tijd. Ja, graag gedaan. Regio Radio elke zondag van 5 tot 6. It's not time to make a change. Just relax. Take it easy. you're still young. That's your fault.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 And to listen now, there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Yes, now it's not time to make a change. Just sit down and take it We You're still young. That's your fault. So much you have to go through. Find a girl, I'll settle down. so you want, you can marry. Look at me, I am old.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 Ja, en nou, ik vind het helemaal leuk. Ja, in de zin zeker. Ik wist niet dat het zo serieus zou uh, zijn. Zeker wel, zeker wel heel belangrijk. Ja, nou ja, zo dragen we allemaal ons steentje bij je. Nou, en daar gaat het om. Ja, of zeker. je nou wint of niet, je bent goed bezig. Ja, ja met z'n allen. Ja. ja, klopt. Ja, we ja. Mooi. gaan het zien zo. Ja, daar hebben we weer Nathan. Wat heb je allemaal bij je, Nathan? Uh, mijn kunstwerken.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 Ja, helemaal leuk. Tadaa. De meest duurzaamste jongere de van het is geworden. Nathan. Nou. Nathan! De meest duurzame jongere. Hij krijgt nu de prijs. Mag ik Nathan, ben je blij? Ja, zeker. We had het al verwacht, maar toch werd het even spannend, hè? Ja, toen dat er kwam van de krant. Oh, sorry. Nou, heel erg gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Voor de mensen die de social media volgen, die weten het al. Oftewel, het is Femke Dijkgemaak. Yes. Hé. Hey. Eén een applausje. Maar het groene die het geworden is... het hoekje nieuw hey. hey.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 Nou, een uh, mooie avond weer. Zeker een mooie avond en eh, goed bezocht. Goed bezocht, ja. Dankjewel. If I fell in love with you, would you promise to be true? And help me understand, cause I've been in love before. And I found that love was more than just holding hands. If I give my heart. To you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please don't run She learns we are too, cause I couldn't stand the pain. And I would be sad if our new love was in vain. to if I fell in love with you Regio Radio een programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. In het centrum van Haarlem zit een museum zo klein dat je het bijna over het hoofd zal zien. En toch zitten er soms complete verzamelingen in. Het kleinste museum van Haarlem is op zoek naar nieuwe verzamelaars. En dat levert mooie, gekke en opvallende dingen op. Aan de lijn Suzanne van het slot van Kunstcentrum Haarlem. Suzanne, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, even voor de mensen die uh, misschien wel eens langs jullie zijn gefietst op de gedempte oude gracht... maar niet precies weten wat jullie doen. Wat gebeurt er allemaal bij Kunstcentrum Haarlem? Uh, wij zijn, het oude kunst, zijn de oude Kunstuitleen, oude Dus we bestaan al meer dan 50 jaar. Dus de mensen kennen ons voornamelijk uh, als Kunstuitleen, Maar we zijn inmiddels ook een designwinkel en een grote expositieruimte... Uh, we, ...je kan bij ons salen huren... ...en we hebben binnenkort een Artisan Residence... ...dus dan kan je ook nog bij ons komen slapen. Oh, echt waar? W wat voor type ja. event is dat dan? Nee, ja, dat is niet een evenement... ...maar we hebben een Artisan Residence... Het is eigenlijk een appartement... ...waar kunstenaars verblijven om kunst te maken... ...maar die is niet altijd bezet door een kunstenaar... Uh, die, uh, kun, daar kun je, ...die kun je ook huren... ...en dan slaap je bij ons... ...kom je in het kunstcentrum slapen... ...in een echt appartement. Wat goed, met ontbijt. Uh, als je wil. <laughs> we, uh, we gaan het hebben over het kleinste museum van Nederland. Jullie hebben laatst een uh, oproep gedaan voor verzamelaars. Wat, wat voor museum is het precies? Um, het kleinste museum van Haarlem, niet van Nederland. Ik denk dat er we nog wel kleinere musea zijn. Het is oh, de, okay. groot als een wc. Uh, het is eigenlijk een etalage. bij ons. Uh, in een van de ramen We hebben drie panden. En een van de etalages is het kleinste museum. En daar uh, stellen wij tentooncollecties van Haarlemmer met een bijzondere collectie. Dus je kunt denken aan we hadden laatst kleine fietsjes. Dat zijn mensen die elke keer op reis gaan ergens naartoe en daar een klein fietsje meenemen uh, op fietsvakantie gaan ze wel. En over de hele wereld staan de fietsjes en die staan in hun wc. Ja. Um, toevallig, maar ook uh, uh, allerlei andere dingen, knuffelapjes voor mensen die al 40 jaar een knuffelaapje verzamelen. Maar zo uh, ook uh, van wat beroemdere mensen, volgens mij uh, heeft Brigitte Kaandorp uh, ook een keer bij ons geëxposeerd. Dus, Het uh, is, is van iedereen. Ja. Ja, het is leuk om te zien. Ik woon zelf in het centrum van Haarlem en loop regelma regelmatig langs. En elke keer word ik weer verrast door een bijzondere, ja, een bijzondere verzameling. Wat is nou um, een van de meest opvallende of bijzondere collecties tot nu toe, vind jij? Oeh. Ja, ik kom zelf van uh, de Defensie-musea en er is een hele mooie tentoonstelling geweest over een Rollie. Dat is een verzet, of nee, was een, een Canadese. Uh, uh, militair... die uh, Market Garden had gedaan. En uh, dus, uh, dus... gewoon de hele... Uh, eigenlijk... Vanuit die day op het strand was gekomen en helemaal tot Arnhem was gekomen voor tijdens de bevrijding. En zijn hele collectie uh, stond in het museum. Nou, dat vond ik wel heel erg bijzonder. En ook intiem. Want het zijn natuurlijk wel, het waren brieven, maar ook uh, persoonlijke bezittingen van uh, die hij bij zich had de, toen in 1945. Uh, in ja, en dan de oproep waar, waar zijn jullie nu precies naar op zoek? Nou, eigenlijk naar nou alles, zolang het maar ongeveer in je wc uh, past. <laughs> um, ja, dat is de ruimte die we hebben. Anders kunnen we niet alles tentoonstellen. En het hoeft ook niet allemaal te worden Het gaat eigenlijk meer over wat is de intentie en het verhaal achter zo'n collectie... Um, ja. Dus, dus ja, ik, ik, ja, mensen verzamelen echt alles, ja. je, je kunt het zo gek niet bedenken, dus ja, neem contact met ons op en, uh, en vertel wat je verzamelt, wij zijn echt uh, geïnteresseerd. Mijn vriendin die heeft een tassenverzameling, zou dat ook kunnen? Jazeker, uh, <laughs> die heb ik trouwens ook, ik kijk veel vrouwen met haar. Um... <laughs> Uh, ja, als die bijzonder is, dan kan die zeker bij ons in. Oké, okay. oké. Okay, okay. En wat doen, jullie, wat doen jullie met de verhalen achter die verzamelingen? Want je, je kunt het zien hè, in het Kleinste Museum van Haarlem... maar wat jij net als voorbeeld gaf... ja, ik neem aan dat mensen dat ook willen horen. Uh, ja, we, we hebben een QR-code op het raam staan... dan kan je naar onze website... en daar staan eigenlijk al onze kleinste musea-verhalen staan daar. Dus alle achtergronden, zodat uh, het museum of de collectie... De presentatie houdt wel op, maar het digitale verhaal blijft altijd op onze website zichtbaar. Precies. En uh, ja, nou ja, tot slot stel voor iemand luistert nu en denkt van ja, ik heb een mooie verzameling. Of mijn buurman, die heeft een heel, heel toilet vol met allerlei gekke poppetjes. Wat moeten ze doen om met jullie in contact te komen? Uh, ja, mail ons op halloapenstaartkunstcentrum-haarlem.nl uh, en ja, we, we nemen contact met jullie op. Nou, tof. Hopelijk uh, gaat het lukken en kunnen jullie ook de komende jaren verder met het Kleinste Museum van Haarlem. Want ik vind het als inwoner ontzettend leuk uh, om, uh, om te zien. Dankjewel Suzanne. En uh, ja, heb jij dus thuis iets moois, raars of onverwachts verzameld? Meld je dan vooral bij Kunstcentrum Haarlem. En wie weet sta jij straks in het uh, Kleinste Museum van de stad. Well, Regio Radio elke zondag van 5 tot 6. Het patronaat start met een nieuw initiatief binnen hun programmalijn Young Creatives, Creators en Community, namelijk de Young Creatives Club. Nou, wat dat allemaal inhoudt, ik dacht daar wil ik meer vanaf weten. Dus we bellen met Eefje Major van uh, deze club en zij werkt bij het patronaat. Hele goede morgen Eefje. Goedemorgen. Om uh, maar met de deur in huis te vallen, waar staat Young Creatives Club voor? Het staat voor een uh, nieuwe generatie binnen patronaat. Die ja, in clubvorm eigenlijk met elkaar ons gaat helpen om uh, meer uh, hoe zeg je dat, stem te geven aan de, aan de nieuwe generatie, 14 tot 17. Nou, um, Daar staat de club voor. Ja, en maar naar wie zijn jullie op zoek? Wat gaan ze doen? Nou, nou, we zijn eigenlijk gewoon op zoek naar, uh, naar uh, uh, pubers, <gacht> om het zo maar te zeggen, naar jongeren. Tussen de 14 en 17 jaar dus, die uh, ons willen helpen om eigenlijk uh, beter uh, of samen met hen uh, programma te maken... die aansluit bij de wensen van die generatie. En uh, dat mag eigenlijk uh, elk soort kind zijn in die leeftijdscategorie, maar het liefst in Haarlem. Ja. Dus ik hoop eigenlijk een heel mooie afspiegeling te zien, uh, te zien van, uh, van Haarlemmers... Ja. En bedoel je ook dat zij dan bijvoorbeeld mee kunnen gaan denken over wat er te doen is in het patronaat? Dat er... Zeker. En dan ja, ook inhoudelijk het. qua artiesten of een festival of een thema? Nou, dat is, ja, ik, ik, wil, ik heb wel wat dingen in mijn hoofd waarvan ik denk dat kan eruit komen, maar ik wil dat ook niet te veel vastzetten. omdat ik, ja, Je moet ook maar net zien hoeveel aanmeldingen er zijn, wat voor uh, jongeren dat zijn, waar ze behoefte aan hebben. En dat is natuurlijk de hele reden waarom die club is ontstaan, is omdat ik, ik zelf en wij misschien met patronen niet goed weten waar de behoefte is. Ja. Dus ja, maar dat kan zeker uiting hebben in bijvoorbeeld een artiesten tippen van hey, we zien iets op TikTok of dit is echt super cool of we vinden dat jullie te weinig hip hop of dat soort dingen doen. Maar een van de dingen die ik hoop dat er uitkomt is dat er een ja, nieuwe uh, uh, ja, dansfeestje uitkomt misschien voor die categorie, een frisfeest, uh, waar zeg maar, alle, alle verschillende jongeren uit Haarlem uh, weer kunnen leren uitgaan of starten met uitgaan. Uh, dat hoop ik heel erg, dat daar, dat daar iets uitkomt. Maar ja. ook ja, over ons toekomstig beleid misschien wel willen, een mening willen geven. Uh, ja, op de, op, eigenlijk, we, we staan open voor de mening. Ja. En als ze zich hebben aangemeld, en het gaat dan van ja. start. Uh, is het dan dat je op een uh, zaterdagochtend bij elkaar komt en koffie en thee gaat drinken? Of zit er nog een plan achter voor als je je aanmeldt? Uh, nou, in eerste instantie, ik weet nog niet helemaal of het zaterdagochtend wordt, maar uh, er, er komt een maandelijks moment waar we met elkaar ontmoeten inderdaad. Ja, ik dacht en, meer uh, van, dan schijnt je niet naar school of zo. <laughs> nee, dat is wel, ja, goed. Ja, dus misschien woensdag eindemiddag of zo. Of, uh, of uh, inderdaad, misschien wordt het wel zaterdag, waarom niet? En uh, en dan uh, dan gaan we eerst even met elkaar ontmoeten en kennis maken en dan denk ik van van start en dan komt er al gauw uit waar waar denk ik de behoefte zit en de energie uitgehaald wordt. Maar dat wordt ook een beetje uitvinden met elkaar, denk ik. We hebben dit ook nog nooit eerder gedaan, dus uh, dus ja voor voor nu. Misschien met cola, maar niet, uh, niet met thee. Maar wel, uh, wel, dat zal het in eerste instantie wel even zijn. Ja, ja maar ook dat je ze een, een aanbod doet om te leren hoe je hier ja. naar, naar kan kijken, toch? Ja, zeker. Ja. Dus ik begrijp uh, ze. Kijk je achter de schermen. Uh, ze kunnen, als ze dat willen, meelopen misschien wel. Um, we kunnen uh, uh, bepaalde projecten gaan opstarten, ideeën uitwisselen. Um, ik heb ook een oproep gedaan bij uh, mede-cultuurmakers of, of bepaalde jongerenprojecten. Van hé, hey, uh, kunnen we ergens samenwerken? Nou, er zit al iets in de, in de pijpleiding, misschien met de kelder samen in januari. Dus ja, er de, de, de, de, de kan van alles. Ja. Als ze maar willen. Ja, ja, ja. De, tot wanneer kunnen uh, belangstellenden zich aanmelden? Nou, ik denk voor nu laat ik het gewoon openstaan. Ik heb mijn ambitie niet heel hoog gezet. Ik hoop dat we begin dit jaar kunnen starten met, met zes of acht uh, jongeren. Um, dus de mail naar de scholen is er ook uit. En uh, dan gaan we, ja, we gaan gewoon kijken wat, wat er binnenkomt. En vanuit daar um, gaan we of nog meer werven. Of kijken of er, als bijvoorbeeld heel veel uh, meiden zich aanmelden... of we specifiek moeten targeten op jongens of... Uh, nou, als het alleen maar uh, kinderen uit het uh, Santa Maria-ECL-hoekje uh, uh, aanmelden... Nou, hoe kunnen we wat meer uh, vanuit de Schoter of de, de Schalkwijkhoek zeg maar, uh, aanmeldingen krijgen? Dus dat, dat moet ik echt even zien van hoe, hoe dit in zijn werking gaat... en hoe houden we die, die groep divers en, uh, en creatief... En, uh, ja, blijft dat, het blijft een spanningsveld. hè? principe ja? gaat het niet dicht. Ja, in principe gaat het dus niet dicht. Nee. Dus ja, misschien bellen we over een jaar, wel zitten er dertig kinderen in? Ja, waarom niet? Ja. Nee, nou uh, dat lijkt me geweldig. Ja, dus je zo, ja stel, uh, we zei, uh, er zijn luisteraars die denken, nou, misschien is het iets meer voor mijn kleinkind of zoon, dochter, of ja. hebben we zelf jongeren die luisteren. Je, je weet het niet. Je weet het niet. Nee. Uh, waar nee. kunnen we meer informatie vinden? Nou, als je op, uh, we hebben een Instagram pagina, die heet de uh, patronaat Young Community. Um, en daar is ook de link naar de website, waar überhaupt meer informatie staat over de hele programmalijn. En dan specifiek ook de link naar de club en het aanmeldformulier. En dan komen ze bij mij in mijn mailbox, dus dan neem ik gewoon even contact op uh, met, uh, met diegene. Ja. Nou, uh, ik ben benieuwd. Uh, leuk om te zien ja, wat er nou gebeurt. Want ik denk zeker voor die leeftijdsgroep is het gewoon leuk... dat je op die manier inderdaad, zoals je zei, leert uitgaan. Maar ook dat het ja. een programma is waarvan je ook denkt... nou, hier heb ik ook zin om naartoe te gaan. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat er best wel uh, jongeren zijn... die, die uh, benieuwd zijn ook naar de creatieve industrie... of naar de muziekindustrie. En ik denk dat wij... Uh, best wel een, een, een, een toffe plek zijn en uh, een makkelijk stapje in, in ja, wat er allemaal nog meer speelt in de wereld. Dus even los van of je op sport zit of uh, een muziekinstrument, denk ik dat dit best een, een, een leuke manier is om wat meer te leren en, uh, en, en ook zelf wat, uh, wat bij te dragen daaraan. Dus ik, ja, ik heb het gevoel dat we iets leuks uh, geven, maar we gaan het zien. Ja, misschien kunnen ze het ook weer koppelen aan zo'n eindexamenproject. Bijvoorbeeld, ja. Waarom niet? Ja, dan uh, is dat leuk als je eigen initiatief hebt en uh, eigen ideeën. Nou, even wij weten ja. het wel. Nu uh, de ja. jongeren bereiken tussen de 14 en 17 jaar. We ja. hebben de oudere luisteraars nodig om ze hierover te informeren. Dus dat hebben we bij deze gedaan. En uh, veel succes. Ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Ik ook, dankjewel. Dankjewel. Jorde Eefje Major van het Patronaat. Meer informatie kan je dus terugvinden op Instagram... of gewoon op de website van het Patronaat. Regio Radio, een programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. I see reflections of you and me Reflections of the way life used to be Reflections of the love you took from me Oh, I'm all alone now No love to see in me Trapped in a world that's a distorted reality The you took from me and left me alone with only memories. Through the mirror of my mind, through these tears that I'm crying, reflects the hurt I can't control. Cause although you're gone, I keep holding on. I've lost time looking over my yesterday and all the love I gave all. Tears, I see a dream that's lost from the hurt that you have caused. Everywhere I turn, seems like everything I see reflects the love that it used to be. And you are all of my faith and trust, wrapped all my eyes. Regio Radio, elke zondag van 5 tot 6. Dinsdagavond werden in Hilversum de jaarlijkse Dutch Podcast Awards uitgereikt, waarbij vooral opviel hoeveel er wordt gemaakt en vooral hoezeer de behoefte aan goede, mooie, interessante, actuele podcasts groeit. Maar juist omdat er zoveel podcasts worden uitgebracht, is de vraag. Wat maakt een podcast goed? Podcastmaker en Harlem 105 collega um, Rudy Nicola is hier. Hey, goede Jij gaat even alles, uh, nou ja, hoe heet dat? Een uitpellen, of hoe heet dat in podcastland? <grijg> is daar een benaming voor, ja? Weet ik, denk ik denk niet. Denk ik weet niet hoe je een uitpelt in audiovorm. Geen idee eigenlijk. Nee, maar is het wel een beetje, ik, ik geloof wel dat bouw je een podcast een beetje laagje voor laagje op. Zeker, ja, absoluut. Maar in eerste instantie, jij, jij vroeg mij om eens na te denken, oké, okay, wat maakt een podcast nou goed? In eerste instantie, wil je precies weten voor wie je het maakt? Ja. Dus je, hoe, hoe ziet je, oude, je ideale luisteraar eruit? En wat zijn hun wensen en behoeften? Daar begint het eigenlijk mee. En vervolgens ga je dus, zoals jij mooi zegt, die uipellen. Ja. Laagje voor laagje. Dus hoe begin je zo'n podcast? En hoe hou je het spannend? Hoe zorg je voor dynamiek? Hoe eindig je? Dat zijn ja. allemaal elementen van een uh, succesvolle, goede podcast. Ja. En volgens mij is ook hoe een, een podcast uh, loopt. Want voor, voor de Dutch Podcast Award was er een uh, podcast kennisfestival, ja. Waarbij verschillende experts aan het woord kwamen. Ja. Uh, en waar bijvoorbeeld twee beginnende podcastmakers zeiden. Eentje zei, ik had het hele script uitgeschreven. Ja. Zij ze: kon ik eigenlijk na, na aflevering 1 al weggooien. Is het aan de ene kant heel belangrijk dat je weet wat je doel is, wat wil je bereiken, maar ook dat je wel weer los kan laten. Ja, ik denk dat je op zoek moet naar de juiste balans. Dus dat doel vind ik een van de belangrijkste dingen. Dus ja. voor wie maak je het en wat wil je bereiken bij je luisteraar? Maar als je alles dichttimmert, hou je juist de kracht van podcasting weg. Want waar zit de kracht? Dat is vaak de emotie Authenticiteit, dat je echt uh, iemands uh, gevoel uh, terughoort in een stemgeluid. Daar zit superveel waarde. Dus als je dat helemaal dicht gaat timmeren, verdwijnt dat en daarmee ook de kracht van een podcast. Maar je moet vooraf wel goed nadenken: wat is nou het ding wat moet blijven hangen bij mijn luisteraar? Dus straks heeft iemand misschien wel een half uur geluisterd, wat moeten ze vertellen tegen je partner of tegen een goede vriend of vriendin of een collega. En vervolgens, als je dat weet, kun je die de rest van die aflevering gaan invullen. Ja. En, dan, en dan nog een paar vragen. Ik, ik, je hoorde heel veel verschillende verhalen van mensen. Dus bijvoorbeeld ja. uh, Marcel van Roosmalen. Nou, die ja, ken je natuurlijk. Zeker, ja. Ja. Uh, die zei, weet je waar ik zo'n kwam aan heb? Aan al die geluidjes. Ik hoor wel dat ik in een steek <laughs> loop. En als er iemand, ik hoef geen autogeluiden ja. te horen. Die zegt, dat moet je allemaal laten zitten. Hoe kijk jij daarnaar? Kijk, Marcel van Roosmalen heeft om het oneerbiedig heeft te zeggen, makkelijk te lullen. Want hij heeft één het talent en twee de naam. Dus hij kan het maken. Maar als je een beginnende podcastmaker bent... of een onbekende podcastmaker... moet je juist goed nadenken over... hoe hou ik de aandacht vast van die luisteraar. En daar helpen gewoon bijvoorbeeld die bliepjes bij. Of die extra geluidjes. Neem iemand mee op audioreis. Zeker als je een beginnende podcastmaker bent. Want ja, de luisteraar neem je nog niet zo serieus. Die kent je nog niet. Dus dan moet je het wel aankleden. Ja, ja. En, en, en dan ook de lengte. Hè? Er is ja. Bijvoorbeeld een van de uh, genomineerden was uh, Zolang het Leuk Is. Een podcast van BNR ja. met Wilfried Gené. Ja. Die weet dan niet wie er bij hem in de studio komt. Klopt. En hij praat net zolang, zolang het leuk is. Ja. Uh, de genomineerde afleveringen, want er werd één aflevering per podcast genomineerd. Ja. Dat was met uh, Thierry Baudet. Ja. Tweeënhalf uur. <laughs> Ik denk, oké, okay. uh, nee, ik, mag, ik werk voor BNR, dus ik moet een beetje oppassen. Oh, je moet positief zijn. Ja, ja. nou, nee, ik <laughs> ben niet positief. Ik denk, ik, het lijkt mij heel erg lang voor ja. een podcast. Ja. Wat is een beetje de ideale lengte ja. voor een podcast? Of kan je dat... Hangt dat weer af van de podcast en het verhaal? Precies, het tweede. Want ik heb hem wel helemaal geluisterd. Ja. Wel in delen natuurlijk. Want twee en een, wie heeft er twee en een half uur achter elkaar? Vrij ja. weinig mensen. Um, een ander mooi voorbeeld vind ik Joe Rogan. Die is ja. ontzettend populair in Amerika. Ja. Die, heeft zelfs, die heeft zelfs Donald Trump te gast ja. Uh, gehad. Ja. ja, die podcasts duren allemaal minimaal twee uur. Dus wat dat betreft zou het kunnen. Maar ook hier moet je wel onderscheid maken tussen... heb je enerzijds een hele trouwe fanbase... Ja. die ook echt nou ja, heel veel wil horen, dan kan je misschien wel een uur of langer maken. Maar ben je een beginnende podcast, hou het korter. En hou ik meestal als richtlijn 25 à 30 minuten aan. Liever te kort en dan meerdere afleveringen dan één hele lange en dan haak ik de helft al af. En heeft het ook te maken met het genre? Want bijvoorbeeld je hebt heel veel dagelijkse nieuwspodcasts, ja. ad nou ja, uh, Nee, NRC, sorry. Ja. Derde jaar op rij gewonnen. Ja, NRC Vandaag. Ja, ja, Heeft ook een redactie van 15 mensen, wil ik er graag uh, aan ja. toevoegen. Maar goed, dat zijn korte snappy podcasts. Ja, elke klopt. dag. Ja. Met heel veel informatie. Moet en, je ook niet langer doen, denk Nee, ik. nee precies. En um, ik, ik vertelde net tegen jou, je moet precies weten wie je luisteraar is. En hoe je luisteraar in het ja. leven staat. Kijk, NRC Vandaag komt elke ochtend uit. Ja heel eerlijk, ochtends heb je geen zin in een podcast van twee uur. Dan wil je eigenlijk gewoon, eigenlijk hetzelfde met radio... wil je gewoon weten, oké, okay, maar wat speelt er vandaag? Wat gaat er vandaag gebeuren? Of wat is er gisteren gebeurd? En als je dat binnen, ik noem maar wat, twintig minuten weet... en dat is precies het ritje naar je werk... ben je op de hoogte, weet je wat er speelt. En uh, daarom moet je precies weten, oké, okay, maar... bijvoorbeeld mijn luisteraar wordt ochtends wakker... Waar heeft deze persoon behoefte aan? Misschien heeft die persoon wel een heel druk leven met kinderen naar school brengen. Heeft die persoon helemaal niet zoveel tijd? Dan wil je dus met zo'n podcast als NRC Vandaag erop inspelen. Maar misschien heeft, is je luisteraar gepensioneerd. Heeft die wel heel veel tijd? Kun je wat meer de ruimte nemen? Dus daar is het ook heel erg afhankelijk van. Stap in het leven van je luisteraar. En hoe kun je onderdeel worden van het leven van die luisteraar? Heb je het gevoel dat de podcast op een gegeven moment uh, de radio vervangt? Dat steeds nee. meer mensen grijpen naar de podcast minder dan... Je, je was eigenlijk nog voordat ik Ja, gevraagd, nee, wel, nee, zeker niet. Nee, ik denk dat de podcast radio zeker niet gaat vervangen, want vergeet niet radio is live. Het gebeurt nu. En er zitten enorme waarden. Want ja. als jij bijvoorbeeld in de auto zit en je weet dat Roet Oei live zit, ik noem maar wat, hè, dan heb je toch een ander gevoel dan je een podcast luistert en dat is al twee weken geleden opgenomen. Daarnaast kun je met radio heel erg inspelen op actualiteit. Het gebeurt nu, nu. Weet je wel? En het zit hem in simpele dingen zoals verkeer en weer, maar ook in nieuws. Dus stel je voor, in Haarlem breekt straks een enorme brand uit. Spelen we er met radio meteen op in. Ja. En daar zit een enorme meerwaarde ten opzichte van podcasting. Um, daarnaast kun je bijvoorbeeld iets met live evenementen in de stad... kun je iets met radio doen, dat het nu nu gebeurt. Maar ook met interactie. Dus jij kan nu aan je luisteraars vragen... wat ze bijvoorbeeld vinden van een onderwerp. En luisteraars kunnen meteen reageren. Met podcast duurt het even. Maar het kan elkaar natuurlijk wel versterken. Ja. Dus er zijn natuurlijk een aantal radioprogramma's... bijvoorbeeld waar jij ook voor werkt, BNR... ja, die lenen zich perfect als podcast... En andersom ook. Ja. Dus daar zit ook heel veel waarde. Meer het verlengde. Want televisieprogramma's doen het ook. Bijvoorbeeld de serie Oogappels. Ja. Die zeggen uh, luister nu naar echte Oogappels. Mm -hmm. dus, dus wordt het steeds meer een verlengde van elkaar. Krijgen we steeds meer crossmediaal. Crossmediaal is superbelangrijk. Een heel mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld Wie is de Mol. Er is ook een ja. Wie is de Mol podcast. En dat zijn gewoon freaks. Die hebben niet genoeg aan een uur Wie is de Mol elke week op tv. Die willen doorpraten. Die willen met elkaar suggereren wie de mol is. En dan leent de podcast zich natuurlijk perfect ervoor. Even terugkomen op de Dutch Podcast Awards. Ja. We gaan ze niet allemaal bespreken. Want nee. we hadden echt heel veel verschillende categorieën. Ja. De overall winnaar was ook nog leuk. Want er zit een haakje naar Haarlem. Ja. Vertel, ik laat het aan jou. Ja, de, de beste podcast van Nederland, Mino's Iperium. Dat gaat over de voetbalmakelaar Mino Raiola. Veel te vroeg overleden, maar het was wel een spraakmakend figuur uit de Nederlandse voetbalwereld. En um, hij heeft, uh, hij is eigenlijk zijn carrière begonnen bij HFC Haarlem. Um, hij zat namelijk in de businessclub, omdat zijn familie een Italiaans restaurant hadden hebben. Ik weet niet hadden, precies hoe dat hadden. zit, maar zeker hadden. En hij maakte onderdeel uit van die businessclub... en hij werd zo betrokken bij die voetbalclub... dat hij op een gegeven moment zelfs technisch directeur was. En toen was hij gewoon begin twintig... Nou ja, uiteindelijk is hij doorgegroeid, doorgegroeid, doorgegroeid. Is, werd hij een van de grootste voetbalmakelaars uh, ter wereld. Met bekende namen als Slatan Ibrahimovic. En daar over zijn leven is dus een podcast gemaakt. En wat mij betreft, ja, een meer dan terechte winnaar. Ik zie dit een beetje als de Champions League van het podcast maken. Omdat ze enerzijds het verhaal super goed vertellen. Dus het storytelling gedeelte is super sterk. Maar dat is daarnaast heel mooi aangekleed met sounddesign. En die combinatie maken het wat wij betreft zeker een winnaar. Uh, en dan noem maar nog eens één, twee... die uh, wel hebben gewonnen of niet hebben gewonnen... die voor jou uitsprongen. Ja, nou ja, we, we kwamen er net al op. NRC Vandaag. Ja. Het is ontzettend knap dat die podcast... al jarenlang een succes is. Ga er, maar, ga er maar aan staan. En natuurlijk zit er een team achter. Maar je moet wel... Uh, constant kritisch blijven. Oké, okay, zijn we nog relevant? Is het mediagebruik van onze luisteraar veranderd? Constant in gesprek gaan met die luisteraar. Waar zijn jullie wensen en behoeften? En dat doen ze dus al zo lang, zo goed. En dat vind ik echt wel uh, benoemenswaardig. Ja, want dit is de derde keer dat zij de award hebben gewonnen. Aan de ene kant denk je, ja, maar als je een groot type... Als jij, als jij drie ton krijgt om je huis te verbouwen en ik maar uh, één ton, ja. zit jouw huis... De kans is heel groot dat jouw huis er mooier uitziet. Ja. Geldt dat dan ook niet voor deze podcast? Ja, maar... Dus dat hoeft niet? Um, het hoeft niet per se. Maar vergeet niet dat NRC vandaag... ook op een laag pitje is begonnen met weinig budget. Ze hebben het in de loop der tijd bewezen. En uiteindelijk is dat team steeds groter geworden... omdat ze hebben bewezen dat ze echt een meerwaarde hebben... in het leven van hun, van hun luisteraars. Ja. Maar ze zijn ook klein begonnen. Ja. En er zijn ja. talloze voorbeelden van podcasts... die bij wijze van spreken in de slaapkamer zijn begonnen. Of ergens op een random kantoor. Maar uiteindelijk zijn uitgegroeid naar een enorm publiek. Ja. En welke was jou nog meer opgevallen? Ja, uh, Fred en Ries. Ja. Het is grappig, want ik weet... Ja, die hebben de publieksprijs, uh, de publieksprijs, gewonnen. Ja, de publieksprijs gewonnen. En natuurlijk winnen BN'ers altijd een publieksprijs. Weet ja. je, Monika Geuze en Kai Gorgels winnen volgens mij ook elk, elk jaar. broers, uh, de, de broers Hofman. Deze keer Fred en Ries. Um, en natuurlijk, het zijn BN'ers. En natuurlijk, ze snappen hoe het spelletje werkt. Maar zelfs dan is het moeilijk om zo'n podcast een succes te maken, waar zit de kracht van Fred en Ries? Ze zijn zo authentiek en ze zijn zo open dat zij dingen vertellen die wij niet durven te zeggen op de radio. En daar zit de kracht van dit soort podcasten. Ze, ze, ze zeggen gewoon alles, weet je wel? En wij denken oh, waarom zeg je dat nou? Ik schaam me kapot, al moet ik dat zelf al 10% dat verhaal vertellen. Maar zij doen het en daardoor vinden mensen het leuk. Ik hoef nooit altijd alles te weten van mensen. Maar <laughs> ik denk dat ik ook de doelgroep niet ben. Um, nou, ik zou het wel, wel willen weten. Misschien een heel ander type programma. Haarlem Vandaag. Confessions van Ruth. Nou, Oké, okay, ik ga gewoon door naar de volgende. Ga door, ga ik ga heb door. Dit, nee, maar even kijken. Um, ja. Wat wel is, er zijn nu heel veel mensen die een podcast willen maken. Wat me ook opviel ja. bij dat kennisfestival. Er waren heel veel jonge makers. Ja. Er zijn heel veel podcasts. Wat je zegt, je hebt niet zo heel veel nodig. Behalve een goed setje. Nee, ja. record, stop, klaar. Ja. Um, hoe val je op in een redelijk verzadigd podcastlandschap? Ja, ja, de markt is aan het verzadigen. Zoals je al in je intro zei, ben ik ook een, een podcastmaker. Ik maak voornamelijk zakelijke podcasts. Um, en ik merk het zelf ook. Waar je voorheen dus twee microfoons tegenover elkaar kon zetten... en met elkaar in gesprek uh, kon gaan en zelfs succes ervan kan maken... dat gebeurt niet meer. Dus er zijn een aantal dingen die belangrijk zijn. Eén is, ik heb het al een aantal keer gezegd, cruciaal, ken je luisteraar... Weet wat hun media behoefte is, hoe hun leven eruit ziet en wat hun wensen en behoeften zijn. Dus ga ook vooraf in gesprek met je luisteraar. Weet hoe ze in de wedstrijd staan rondom het onderwerp waar jij een podcast over wil gaan maken. Tweede is, denk goed na over je vorm. Dus zet niet twee microfoons tegenover elkaar en ga maar gewoon met nee. elkaar praten. Denk eens goed na, oké, okay, hoe begin ik? Hoe pak ik de aandacht van de, binnen de eerste tien seconden? Uh, hoe hou ik uh, het spannend? Hoe zorg ik voor dynamiek? Uh, moet er bijvoorbeeld nog een item in terugkomen voor meer afwisseling? Dus heel kritisch nadenken over je vorm. En er komt natuurlijk ook een sounddesign bij kijken. Dus hoe kleed je het aan met muziek of met soundeffects? Misschien moet je wel... Ik, ik, ik zag gisteren, zat ik V.I. te kijken. Um, en er was een uh, volkszanger. Uh, ik weet even zijn naam niet meer. Um, John de Bever. Die maakt bijvoorbeeld een podcast... zoals zoveel andere interviewpodcasts met BN'ers. Maar waar doet hij dat? In de sauna. Sorry. Ja. echt. Jezus jongen. Maar, maar je een heel jij echte, een zegt, hoe val je op? Door... Je, kijk, nee, ik zou dat... het ook niet doen. Maar je valt wel op die manier op. Door even net een andere kwingslag te bedenken. En ik zeg niet, neem een podcast op in de sauna. Maar je, het, het, het, het dwingt je wel om even net wat anders dan anders te, te denken. Dus dat vind ik wel een hele belangrijke. Oh, ja. En eentje die je bij aansluit is natuurlijk ook marketing. Marketing is cruciaal. Een podcast verkoopt zichzelf ja, nooit. En een, en een goede pitch is volgens mij heel belangrijk. Goede pitch. Dus inderdaad, voor wie maak je het? Wat wil je bereiken voor die luisteraar, wees zichtbaar, blijf promoten, blijf video's, filmpjes delen, vraag je luisteraar of vraag je luisteraars om betrokken te zijn. En dan de laatste, die heel belangrijk is, gewoon blijf consistent, want het duurt gewoon even voordat je in het systeem van de luisteraar zit. Dus stel je voor je rijdt elke dag. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM.